Het kabinet zou voor volgend jaar 250 miljoen euro uittrekken... voor boeren die willen investeren, stoppen of hun bedrijf willen verplaatsen. Het zou gaan om een principeakkoord. Maar volgens actiegroep Farmers Defence Force is er nog zeker geen akkoord. In Hummelo woedt brand bij een transformator van stroomnetbeheerder Tennet. Volgens Omroep Gelderland staat het hoogspanningsstation van zo'n 20 bij 20 meter volledig in brand. De brand ontstond na een explosie. De brandweer kon pas na vier uur beginnen met blussen. Eerst moest de stroom er vanaf worden gehaald. Het lukt de gemeente Capelle in Zeeland maar niet om een nieuwe burgemeester te vinden. Na twee jaar en twee sollicitatierondes zegt de vertrouwenscommissie geen geschikte kandidaten hebben gevonden. De meeste kandidaten zouden te licht zijn. De waarnemend burgemeester zit er ook al bijna twee jaar en hij blijft voorlopig nog even aan. Binnenkort wordt met de commissaris van de Koning besproken hoe het nu verder moet. Volgens de vertrouwenscommissie is Capelle een prachtige gemeente... met verschillende bloeiende kernen. En dan voetbal. FC Twente is uitgeschakeld in de KVB-beker. In de tweede ronde verloor de ploeg met 5-2 van Go Ahead Eagles. Heerenveen won thuis van Roda met 2-0. En Vitesse versloeg Odin 59 uit Heemskerk met 4-0. Fortuna Sittard versloeg Pex Zwolle met 3-0.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 Mm-hmm.